Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen hebben in Sri Lanka het huis van de president bestormd. Ze geven hem de schuld van de economische crisis in het land. Het gaat al een tijd erg slecht in Sri Lanka, zegt correspondent Alette André. Het land is nu volledig failliet, niemand wil het nog geld lenen. Tekorten zijn kritiek, uh, vooral brandstof, dat is er nu gewoon niet. Het beetje voorraad wat, dat er nog is wordt bewaard voor nooddiensten. Uh, dus voor gewone mensen is het er niet te kunnen... Uh, daardoor ook geen geld verdienen en de woede en de frustratie daarover richt zich echt op de president geëist wordt dat hij aftreedt de president zou zijn gevlucht en is opgevangen door het leger op social media gaan filmpjes rond waarop te zien is dat demonstranten zwemmen in zijn zwembad en eten aan zijn tafel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 En uh, wij zijn niet dronken, Albert-Jan. Want heb je het gehoord over Tina Martin? Die stond uh, weer eens uh, <laughs> helemaal stom dronken... bij een, uh, een, een van de bruiloftsfeesten uh, op het podium vorig weekend. Oh, nou. het was weer eens raak met Tino. Kan, kan weer kan gebeuren. Wat overdag gaat hij feesten? Ik denk s'avonds: ja. oh ja, ik moet nog optreden voor 12.000 euro. <laughs> <laughs> nou ja, daar waren uh, de bezoekers niet echt uh, enthousiast over. U 2 wat gaan we daar nu allemaal doen? Uh, nou, uiteraard uh, veel uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, maar natuurlijk om half uh, vier de evenementenagenda. En we pakken wat highlights eruit. Uh, zoals, zo kan u dit weekend uh, de, uh, een open huis, in een bijentuin in Zandvoort gaan bekijken. En ja, bij Victor, hè, volgens Bij Victor mij. Bol, ja, klopt.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 Maar goed, in ieder geval de, de andere, de Jumbo-Visma, die zit op plek 2 en plek 3. Dus dat is best wel spannend. Vanavond natuurlijk niet vergeten ook het EK Voetbal Nederland voor het eerst in actie tegen Zweden. Om acht uur. Uh, hoe laat? Acht uur. 8 Ach, uur, wat zei ik? Nee, niks. Je zegt het ah, tijd. Ik zei het. Oké, okay, okay, acht uur. Goed, uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Hadden we in het vorige uur al uh, Corazon Espinado. Hebben we hier gewoon Corazon. Baby, tu me partiste el corazón. Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema. No, no. Ahora puedo A cada nena Solo een pedas Y tú me partiste el corazón Ja, no venga más, con eso cuento mami Si sí, desde el principio siempre tuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando por jamás nada Ah, Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho brigado para ti ya no hay oh, oh, oh, Tengo miedo de decir adiós yo no quiero repartirme Oh muito obrigado ti partiu meu coração Ai meu coração mas Guardo nem dinheiro. O que dirá? guardar rampo Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. cada dos patri ya no hay tú me partiste el corazón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 Parkeerautomaat uh, uh, op, uh, op de verlenende weg.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 op ja. uh, de telefoon. Dus ik ga heel braaf uh, naar de app toe en ik uh, log in... en ik uh, geef uh, dat, uh, dat kenteken in uh, wat, uh, wat, wat op dat moment voor mijn deur stond... Uh, ja. op de Van Lennepweg. En uh, ja, huidig saldo, 500 euro. Ik denk, nou, dat is, uh, dat is mooi, hè? dus dan uh, gaan we beginnen. Kenteken ingevoerd. En toen kreeg ik, u heeft onvoldoende geldsaldo om de ingevoerde eindtijd te behalen...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 J'aimerais pour toujours, pour toujours Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire mais Mon amour.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 Onze zuidenbuur Stroomaai maakt hele muzie mooie muziek... waaronder ook uh, deze single Mon Amour. Inderdaad, zijn nieuwe single... het gaat voor ze zeker weer een uh, groot hit worden. Summervakantie begonnen ook op uh, de Zandvoorts Radio. Dus uh, summertime, laat het uh, maar komen.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 en geheel terecht DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. En de uh, Summertime uiteraard met uh, Will Smith. Uh, die uh, zorgde voor uh, inderdaad uh, deze Summertime uh, hit uh, in de top 100. Nou, het is half vier geweest. We gaan eens even kijken wat we uh, deze zomer in Zandvoort kunnen doen.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 De Dutch Nederlandse uh, uh, racing team, om het zo maar eens te zeggen. Daar staat, dat klopt niet helemaal, maar het komt Nederland in ieder geval in de richting. Maar in ieder geval, leuk, leuk race spektakel op het circuit vandaag en morgen. Wat hij ook kan doen is: uh, de Nederlandse bijenhouder, bijenhoudersvereniging organiseert voor de elfte keer het grootste imker-evenement uh, imker, uh, van ons land.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 Victor Bol vertelt je graag alles over zijn bijentuin met 10 bijenvolken, zeker kasten. Ook is er een promotiestand met winkel- en bijenproducten aanwezig. De bijentuin is vandaag en morgen te bezoeken tussen 10 en 4 uur middags. De entree is gratis.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 Uiteraard, de Ibiza-markt is er weer op 15 juli op het Badhuisplein. En het begint om 12 uur en duurt tot 6 uur die middag. Het is een markt geïnspireerd op de hippiemarkten van Ibiza. Een hippiegevoel en een hippiemarkt... waar circa 7, 70 moderne hippies, originele hippie- en producten aanbieden. Nou, gezien het weerbericht wordt het prachtig weer. En gaat natuurlijk deze Ibiza-markt dan zeker uh, uh, veel uh, ja, een extra glans geven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 Want het circuit in de Duinen is de, die komende drie dagen uh, voor de vierde keer de, op rij het decor van de Via Historic Formula 3 European Cup. En op een, de eenmalige wedstrijd om de eer en de beste coureur van Europa en de f 3 van de, vanaf 1971. Maar daarnaast is er veel en veel meer te zien. Zo ook, zo, uh, zoals ik al eerder vermeld in het programma, de parade komt die dag ook weer, uh, die zaterdag, weer in het centrum van het dorp.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 Zondag 17 juli van 3 tot 6 uur. En voor, uh, voor het Standvoortsmuseum Museum ook de nodige evenementen. Ga daarvoor even naar de website van het Museum www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Zo, zo, zo, Albert-Jan. En uh, de B pas op uh, 17 juli, hè? En heb ik nog een dan Zit je één weekje, ja. weekje verder. En zeven minuten verder op de, op de radio. De evenementenagenda uiteraard uh, cool. ook te volgen op uh, internet. En uh, op onze eigen EMF. Mocht je die nog niet hebben...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 Je weet use my meer. Je vais te raconter l'histoire Faux weet het niet meer. Je weet Je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 Elle était fille de l'échionnaire, d'ailleurs elle sentait bon yeah Devant le maire, la belle n'a pas Elle était fière d'être la moitié d'un con Allez Un petit coup de Marseillaise, ouais, un petit bout de la madone. Ah, Jenny, dit, vive l'amour à la française Et vive un poil et ses falaises. fini par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 met onder meer deze lekkere single, ook uh, omdat de Tour de France natuurlijk uh, weer begonnen is. Michel Huguen op de Sanfordse Radio. Nou, het is weer uh, hongballen in uh, Haarlem-Albert-Jan. Uh, het is weer losgebarst. Geweldig. Ik bedoel, vandaar dat ik er ook even een item van gemaakt heb. Het was vroeger altijd een heel, uh, heel groot evenement. Spectakel was het elke keer. Een gigantisch groot uh, de Haarlem-hongbalweken.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 de Halemse Honk, week na twee jaar afwezigheid gelukkig weer uh, plaats. En uh, mocht er niet zo over zijn, dan hoor je dat uiteraard hier op de Zandvoortse Radio. I started, my dreams are hearted yet I want you, baby. We'll never be the same, cause you played those in the games, and yet I want you, girl.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 Cause you play those hidden games, Then get yeah, I want you, girl. They say we were an item, my heart tired trying to hide them, but I need you, uh huh. But when we get down to it, I just love the way you do it, and I love you. Look me straight around the eyes. Look me Love, you turn around. Love, you turn around. I thought you were my lover, but you left me for another. I knew you. in my letters don't you make me feel any better cause it's not you now in my dreams just forget about this vision girl i want you uh -huh. i got to have you near me girl i wonder do you hear me cause i love you look at turn around I... look at turn around I... We're Het dus juist een uh, korte reportage dat uh, gisteren de Haarlemse hokbalweek uh, weer is begonnen... in het Stadion uh, bij de Randweg uh, in, uh, in Haarlem. En uh, ja, ik was er gisteren nog even tussen. Uh, het was uh, enorm gezellig en uh, druk... met uh, heel veel hoogballers die uiteraard daar uh, aanwezig waren... en uh, gingen uh, spelen voor uh, inderdaad uh, de grote prijs, he, de grote beker uh, zullen we maar zeggen...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 so fast Así es la vida sí. Yeah, that's just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 Todo una desilusión aunque te tengo lejos siento tu aroma volverás a mí mantengo la esperanza solo deseo detenerte un cerca de mí. a tu lado es tan fácil ser feliz